Die hamkaas voor de prof. Ach, lekker, daar ben ik aan toe. Je moet wel een beetje uit gaan kaken, met die tossies van je. Hoe dat zo? Nou, gezien het buikje van je. Buikje? Ja, op jouw leeftijd krijg dat er niet meer af. M mijn leeftijd? Ja, het is maar een waarschuwing, maar doe ermee wat je wil. Nou, ik vind het best charmant hoor, zo'n buikje. Zeg, hoe oud denken jullie eigenlijk dat ik ben? Nou, volgens mij loop je al tegen de veertig. Wat? Ja, als hij achteruit loopt. <lacht> zeg, ik ben 35 hoor, moet jullie wel nemen. Oh, oh hey Teus, de prof is nog maar vijfendertig.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 Het spijt me werkelijk voor je dat je er zo'n klein burgerlijk mensbeeld op nahoudt. Ja, ja, dat spijt me ook voor je, Leo. Een verzondige man trouwt en krijgt kinderen en onderhoudt zijn gezin met een degelijk vak. Ja, nou, we kennen die allemaal, kapperwezen, Leo. Dat hoef je de prof niet in te wrijven. Ik sta in dienst van de wetenschap. Dat lijkt me uitermate zinvol. En met de in? knip je mensen hun haar? Bouw je en leg je tegels, ben je koopman. <lacht> of maak je het toiletten schoon, hè? Ik denk... Ja? Nou, wat ik zeg, ik denk... dat is mijn bijdrage aan de maatschappij. <lacht> kan jij mensen hun haar denken? Ik verwacht ook helemaal niet... dat jullie het begrijpen laat staan, appreciëren. Ja, ja, ja, die z'n toontje aan slaan, hè? ook je beter bent dan ons. Dan wij. Hé? Uh, nee, nee, ik bedoel, serieus...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 Prof. Ach, zonder gekken zou de wereld minder vermakelijk zijn. Nu ik het er toch over heb, waar is Akki eigenlijk? Nou, die logeert bij zijn broer. Ja, die hebben een arm gebroken. Hé, maar even serieus, Leo. Die Prof is zo gek nog niet, hoor. Nee, hij is alleen anders. Dat zei hij zelf en alles wat de professor zegt is waar. He, ja, nou, hè, uh, god. Wat is er trouwens met Het Ziet er niet uit. Oh, sterker nog. Het doet me pijn aan mijn ogen. En aan mijn kappershart. hart. Het had een maand geleden eigenlijk al geknipt mogen hmm. worden. O, Pimgaan. Zeg, uh, hmm. wat is dat nou voor een mens? Oh, dat is die van dat nieuwe zaakje. Dat, die kledingherstelwerkzaamhedenzaak op de hoek. Oh, nou, uh.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 Ben jij een gekke non? Hallo, uh, dat is uh, uh, van professor. Oh, dat is toch lachen? Maar waar ziet jij dan nog patent uit? Met de overhemd. Een <totstuk> dakje. Goeie <totstuk> gaaf. Nou is die nog verlegen ook. <totstuk> nou, wat doe je gek, prof? Ach, dat geeft toch niks. Ik vind dat wel schattig. Hé, hey, uh, maar ik moet weer gewoon. Ik kan alleen even uh, hallo zeggen. Hou dan maar weer, hè? Ja, um, wil je niet een drankje? Va van de zaak. Dat vind ik kei van u. Maar ik moet echt terug naar de zorg. Hou doe waar. waar. Do nou, die vindt alles kei geloof ik. Ja.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 Waar moet jij niet eens naartoe dan? Eh, uh, naar de tandarts. Tandarts? Daar ben ik helemaal niks van. De halfjaarlijkse controle. Doeg! En als je het mij vraagt, zou een bezoekje aan Leo Bloempot ook niet overbodig zijn. Ik heb eens zitten denken, o, Ali. Ja, Leo.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 En vervolgens gaan wij met z'n tweeën vandoor door, goed plannen. Ja. Tja. Goedemiddag, mevrouw. Hallo. Komt u binnen? Dag. Gaat u weer maar lekker zitten, hoor. Ja, dank u. Ja, net je plaats, zo. Zo. Zal het zijn? Um... Was ik, Iperfeune? Oh, nou, ik... Uh... Oh, wat zit als oh. is wel een vaart nodig, hè? Oh, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, even iets naar voren, hè? Dan kan ik u mattel, John. Oh, Mattig, oh zo, Ach, Ja. Prachtig. Oh. Zo. Nou, ziet ziet er hier wel mooi uit, hoor. Ja. Ja. ja. ja. Al die verschillende potjes en krimmetjes. En... Hoe had u het gat willen hebben? Oh. Um, nou, ik, ik, ik heb hier een foto bij me, hè. Kijk, van... Uh, van... Oh, die ken ik. Dat is die filmster. Dat is Jalises Ron. Ja. Ja. Nou, of dat gaat wel, dat weet ik eigenlijk niet zo. Nee. Oh, nou, ik doe mijn best gewoon. Oh, Hier. Ja. Zo, he, ja. bent u nieuw in de buurt? Ik heb u nog nooit eerder gezien. Nou, ehm. Ik weet niet bij welke kappen u we normaal niet daar komt, maar dit is echt. Dit ziet er niet uit als ik zo vrij mag zijn. Oh, dok, um. oh, nee.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 Je haar is helemaal nat, ja. Ja, regen. Uh... Oh? Nou, dat, dat moet er wel een heel plaatselijk buitje geweest zijn. Uh, nou ja, ik, ik bedoel eigenlijk dat ik gevallen ben. Ben je ja? gevallen? Ja, in dat vijvertje uh, van het park. Is alles wel goed met je Tour? Ja, ja, prima. Prima. Heb je nou nog je kleding niet weggebracht, Mani? Hallo, is daar iemand? Hallo, gek komt wat brengen? Dat zien we gaan aan me bouwen. Pardon? Nou, of je we Klerkens komt brengen? <laughs> ja, ik, euh, ik heb hier wat kleren om te verstellen. <laughs> jij zet ook een geinporen. <laughs> Zit ja. maar hier, dan kijk ik er eens naar. <laughs> ja, ja. Ik heet Anna. Oh, hallo, ik, euh, ik ben Mani. Hé, hey, uh, we wilden gaan hier mee. Knipjes eraan zetten, zeun omslaan ja inderdaad um, is het morgen uh, klaar kan ik het dan ophalen ach verrekte gek natuurlijk wel kom zeker zitten Zal ik een bakse koffie om morgen koffie nee nee nee dank je ik, ik moet weer aan het werk dus oh wat geen... voor werk doe jij eigenlijk ik ben fotograaf kijk gaaf, man fotograaf ja. kom eens zeker zitten het, vertel eens nou nee dat, dat, dat, daar heb ik echt geen tijd voor hier ik... ga zitten zo. ik heb ook al zo'n graaf kapsel uh, Leuk ga je hoor. Lekker ding. Uh, uh, <laughs> ja, oh, ja, ja, <laughs> ja. Maar niet echt in de te vallen, of wel soms, manneke? Ja, hé. Hé, wat zei jij daarvan? Goed ik even vanavond mee stappen. Ik ken ook niks of niemand hier in Amsterdam. Z stappen? Nee, nee, nee. Uh, nee, nee, sorry. Als je het niet erg vindt, ik... Oh, is het al zo laat. Ik, ik moet echt gaan, sorry. Dat, oh, dat... ja. Hé, hey, hey, wit met de hé. Hou Houdoe waar. Houdoe waar. waar.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 Greta gisteren nog. Zoals naar de manicure geweest. Vanmiddag komt ze voor een knipbeurt. Die ziet er op de top uit vanavond voor de prof. Maar denkt ze dat hij voor haar zal vallen dan? Zeker weten. Ik heb een oog voor dat soort zaken. Ik zie een bruiloft over een jaar en een heel rijk kindertje. Nou, ik weet het niet hoor. Ze heeft niet echt dat niveau, zal ik maar zeggen. Let op mijn woorden. Ah, die prof. Daar heb je hem.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 Wat? Ja, god, als jullie iets geheim willen houden, moeten jullie toch eerst eens leren minder hard te fluisteren. Kon je konden ze aan de andere kant van de straat nog horen. Oh, oh, en wat nou? <laughs> Lacintos. Wat? Ja, wat? Oh. oh, meid, je lijkt wel Marilyn Monroe. <laughs> oh, echt waar? Ja. Oh ja, dit is een een koopsalisteron. Nou, dat jullie dit mooi vinden, geef mij maar mijn eigen vertrouwde toosje. Hey, wat zal Leo hier wel van zeggen? Ja, die mag hier natuurlijk allemaal niks van weten. Oh, daar komt hij aan. Theo. Oh, oh, ik verstoppen achter de bank. <lacht> niks zeggen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hoe staat het leven? Oh prima. <lacht> hey, Hé, hey. hey, manny. Hey, manny. Hey, manny. Hallo. Ja.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 Ze heeft me juist wel een uur in gijzeling gehouden. En <tie> ja, Dan kun je die man niet eerst even thuis brengen. Oh. Wat, wat, wat, wat moet ik nou met een geval op mijn bar? Nou ja, dan, dan zet ik me toch even hier achter. Uh, ik weet niet hey. of dat nou wel zo'n goed idee ja, is. Ja, dat kan dus geen probleem. Oh nee. Okay. To Hé, hey, Toos? Wat doe jij hier op de grond? <tie> Toos? <tie> Van je eigen broer moet je het maar weer hebben. En, en, wat heb je nou voor een rare doek op je hoofd? Dat is geen rare doek. Dat is een paschmina wat gebeurt hier? Oh, het spijt me zo, Leo Wat dan? Nou, ze hebt een koep, Charlies en nog wat <laughs> Nou, doe die schaal maar af, Toos Nou, oh. nee. Hey. dan Nou, oh. hey. mooi, hè? Oh. He? Oh. Oh. <laughs> Waar heb je dat laten doen? Bij, eh, uh, Bianca Wat? Leo? Oh jee Leo, wacht nou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 Oh, heb je dat oude versie weer dan? Dat is een mis met dit vestje. En sinds wanneer maak jij je druk over mijn kledij? Oh, laat maar je ziet er pico uit, ja, hoor. Ja, ja, Dat dacht ja. ik ook, dank je. Dan dus, zul je uh, er hebben. Hé, hey, Greta, Oe, we zitten hier. Wie is dat? Greta, hier. Ja, hier. Hey, hallo. Mag ik kom oh, erbij komen zitten? Tuurlijk, meid. Kom maar hier tegenover de prof zitten. Nou, dit is nou de prof. Ja. Oh, hallo. Ik ben Greta. Aangenaam. Kom, Ali, wij gaan aan de bar zitten. Wacht nou...